7 uur. Jeroen van Kam met het CNRWS-journaal. Hier is een dode gevallen. Politie vond rond een uur of twee vannacht een dode man op straat. Kort daarvoor had iemand een schot gehoord. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. Agenten vonden kort na de schietpartij een brandende auto in Amsterdam-Noord. Het is nog onduidelijk of die iets met de moord in Comedy te maken heeft.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 Plan volgende week wordt verworpen. Door stakingen bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vallen vandaag zo'n 500 vluchten uit. Vanaf Frankfurt en Düsseldorf vertrekken er nauwelijks nog binnenlandse en Europese vluchten. Naar schatting zal dat zo'n 58.000 reizigers duperen. Ze worden omgeboekt of krijgen hun geld terug. Vluchten van Frankfurt naar Schiphol en andersom worden vanwege de staking geschrapt. Cabinepersoneel van Lufthansa stakt al sinds gisteren uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe CEO. Het weer wisselvallig met een stevige zuidwestenwind. In het zuidoosten valt minder regen, maar echt droog wordt het pas in de loop van de avond. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Maak ze naam want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het krant. en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je VM, 24 uur per dag. Hete zomerlicht. Let's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 Al, al, al 25 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Miami Mellon Confirma. Who's Maak je naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, wend naar het strand en zet hem op 106.9. 106.9, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst na.